Ik wil jullie nog even onder andere brengen. Want wij hebben hier geleerd van Israël en volkeren der wereld. Alles is een mens natuurlijk. Ja? Maar alles bestaat uit... uit algemene en het bijzondere. Ja? In elke mens zit uh, Israël en volkeren der wereld. En tegelijkertijd, in het algemeen bestaat ook dat apart. Ja? Volkeren der wereld en Israël. Maar ons interesseert natuurlijk alleen het de bijzonder elke ziel bestaat uit die twee. Maar kijk nou goed even een blik naar kilim en lichten, ja kilim en lichten. Goed kijken. Er wordt gezegd dat de eersteling die de eersteling van de schepper, de eersteling die tot heiligheid kwam, was het volk Israël, ja? Goed kijken. Waarom was dat? Waarom is het zo gezegd? Kijk naar de kilim. En probeer het zelf. Probeer die verbanden te leggen zelf. We hoeft niet, we niet uh, veel intelligentie uh, aan de dag te brengen. Als je het goed, goed bekijkt. Waarom Israël is de eerste die kwam. Niet waarom, maar waarom wordt gezegd dat Israël is de eerste vrucht... Op de boom dat rijp was. Waarom wordt zo gezegd? Dat wij kwamen, dat het volk Israël kwam als eerste tot God. Ja, tot eindsof. Hoe, waarom wordt dat gezegd? Kijk naar de kilim. Nou, kijk naar de kilim. Welke kilim zijn Israël ten aanzien van alle, van het hele, van de hele van alle tien sfeerot, van alle tien van de hele mensheid. Laten we zeggen dat we nu praten over de hele mensheid. Ik hou niet van die dingen, maar gewoon kijk naar de, uh, want elke volk is ook heeft ook zijn eigen sfera als het ware. Alles is algemeen en bijzonder. Kijk nou, als wij spreken van de hele mensheid, ja of niet? Dan hebben wij Israël, dat is dan, ketter, hoogmaijn binnen. Waarin komt, wat is de lichtste klief van, van alle klim? Keter, ja of niet? Waar komt het licht eerst binnen? Keter. Duidelijk. Het is in het begin van, van de wording van... Dus daarom, let op, daarom heeft de schepper zich geopenbaard aan Israël. Want dat is een klief van ketter. Eigenlijk hij openbaarde zich eerst aan uh, degene als Mozes en eerst Abraham. Degene die dan ook van het volk Israël ook uh, ketter waren. Duidelijk, want er bestaat Kohanim, de priesters. Daarna de volgende zijn Levieten En dan de Bina, dus de Chochmah is Levieten En de Bina is de Israël. Dus het volk is de derde, het volk Israël zelf. So. En alle drie zijn de priesters, vormen, vormen de priestervolk voor alle volkeren. Waarom? Het is hoofd. Duidelijk, hoofd. En daarom zijn ze priesters voor alle volkeren. Ja, ketter is, is, als het ware, geeft aan de, nee, aan de gogma. Het is een gogma aan de pina, maar samen geven ze ook aan alle volkeren. Waarom is dat zo? Omdat zij zijn lichtere kilim, zo'n kilim hebben zij... Uh, de aard van algemeen van de kilim van, van Israël zijn dat. Daarom zijn ze als de eerste die die de Torah hebben ontvangen, Ja of niet? Wie is de Torah? Zeer en Pien. Daarom hebben ze ontvangen het licht als eerste, het hoge licht. Dat vangen ze als willen ze het eerst. En nu kijk nu aan, nu wat, wie zal... Welke klie zal het laatste zijn wanneer het licht binnen zal komen? Wanneer in de gmartiekoon, welke klie zal het laatste zijn? Goed nadenken voordat jij je mond open doet. Wanneer in de gmartiekoon, in de uiteindelijke correctie van alle, de hele, van alle 6.000 jaar van de, van de schepping. Welke klie zal als laatste licht ontvangen? Huh? Nee, nadenken. Goed nadenken eerst. Welke klie zal het laatste gevuld worden? En met welke licht? Goed kijken. En laat de andere zeggen. Jij hebt... Er, dat, ja? Welke licht? Ja? Maar oké, okay, welke klie zal... Klie? Je, alle tien, tien kilim hebben we, ja of niet? En tien lichten. Of, uh, zeggen, tien kilim. Welke klie als de laatste zal... In welke klie als de laatste klie, welke klie als de laatste gevuld zal zijn met licht? Ja? Huh? Kijk, stel, steeds, nee, welke klie, klie en licht. Kijk, steeds bij elke ontvangst komt een nieuwe licht, waar komt al dit nieuwe licht binnen? In welke In welke klie? ...in de ketter. Dus altijd, eerst komt het licht in Israël. Ja niet? Ja. En steeds, bij elke volgende ontvangst... Waar gaat, ...hoe gaat, wat gebeurt er volgende? Komt een ander licht. En het licht wat was in de ketter, die daalt af naar de Chogma. En het licht wat in de Chogma was, die daalt verder. Dus ik vraag nu, als, laatste, als, de, laatste in, als het laatste ontvang, de laatste ontvangst van het licht... Wie zal het uiteindelijk ontvangen als de laatste? Welke kli Van de hele kelim, van alle tien kelim van de mensheid? Wie is de laatste dan? Oh, malgoed. Huh? Malgoed goed is, oké, malgoed, malgoed, erg goed, malgoed, erg goed. Malgoed goed, goed, goed. Goed, ja. zal dan ontvangen, dus het licht zal dalen naar de malgoed. Het licht zal dalen dan naar de malgoed, ja of niet? Maar de laatste, wie dan, zo goed. Dus de laatste, dat ligt licht daar naar de malgoed. Dan hebben we malgoed is al in uh, het licht, et cetera. Tot, tot aan de gogma. En nu, nog geen licht moet komen binnen. Bij de laatste, wanneer de laatste, het laatste licht binnenkomt, waar komt dit licht binnen? Kijk, wat je zegt, malgoed, klopt. Maar dan, malgoed betekent niet het licht komt in de malgoed. Als niet, maar het licht komt aan het einde der tijden, dus wanneer het laatste licht komt, als gevolg van het komen van het licht in de ketter, daalt ook het licht, naar de maal goed. Ja of niet? Alles zakt naar beneden. Maar als laatste, wie zal ontvangen dan? Welke kliek? Ketter zal ontvangen, ja of niet? En ketter welk, ja of niet? En welke licht zal het ontvangen? Je gedaan. Dat is wat gezegd werd, ik ben de eerste en ik ben de laatste. De eerste betekent dat, de eerste die ooit licht heeft ontvangen, is de ketter. Ja of niet? De ketter. En dat was alleen in het begin, was het, daarom was het zo armzalig in het begin. Want de ketter, het hoog, de hoogste klie, het hoogste van alles. En, maar het licht was alleen maar nevers, ja. het laagste licht. Maar aan het einde der tijden, alles zal gevuld worden met licht. Alle volkeren zullen, alle kilim van de mensheid zullen gevoeld worden van het licht. Elk, alle vlees, staat het, zal de schepper zien. Vlees betekent wie? Hoofd? Niet het hoofd. Wie? Wie is vlees? Vlees, dat zijn zeven volkeren, de zeven onderste sferot. Kilim, zijn wie is kilim? Van Gesset met goed. Dat is dat Eigenlijk, daarom staat het geschreven. De profeet uh, um, roept. zo. Uh, so Eigenlijk vlees zal de schepper zien. Vlees betekent, de volkeren der wereld, betekent de kilim, de kabbalah. Het hoofd niet wordt niet, ge niet, niet gezien als vlees. Vlees is in de echte kilim. Het hoofd is geen kilim. In het hoofd hebben we alleen maar mogen. Eigenlijk. Dus, maar, dus in het begin, iedereen begrijpt dat? Aan het begin, toen de Torah werd gegeven, en ook daarvoor, we zien dat in zien we ook, dan komt er in de keter, een lichtere kilim, komt eerst licht nefes. Als eerste licht, daarom werd, Israël wordt genoemd, eh, genoemd, werd genoemd, Reshit, begin, het begin. Ja, begin van, eh, de eerste die reid was, voor om het licht van de schepper te ontvangen. Maar aan het einde der tijden, langzamerhand steeds, aan het einde komt dan ook het licht uit definitieve, dus het hoogste licht zal komen dan ook weer in de ketter. Maar dankzij wie? wie door wie, door wie kan, zal ook Israël het hoogste licht kunnen ontvangen? Door wie? Door de volkeren der wereld, zonder volkeren der wereld zal niet mogelijk zijn om Jezada te ontvangen, ja of niet? Ja, iedereen ziet het. Zonder zeven onderste sfeerot kan men Ichida ontvangen? Nee. Nog Israël, nog volkeren der wereld kunnen uh, Ichida ontvangen. Ja, dus, dus, duidelijk, dus kunnen zij niet op geen manier kunnen zij ontvangen zonder elkaar, kan dat niet. Duidelijk, iedereen begrijpt het? Oké, okay. dat is eventjes dat je dat ziet op die manier. Maar hetzelfde, hetzelfde is, geldt ook over uh, <coughs> elke ziel duidelijk, elke ziel afzonderlijk is ook, begint altijd ontvangen van de ketter, in de klikketter ja, altijd komt er licht in de ketter, maar steeds moet het afdalen naarmate de kilim uh, correctie kregen dan komt er ook kan ook licht naar beneden komen de hele bedoeling om het licht naar beneden te brengen dat nee? was het en nu gaan we kijken naar die tekeningen om, om ter illustratie eigenlijk van wat wij hebben geleerd. Het zijn erg belangrijke tekeningen, uh, vooral de uh, tweede, derde en vierde, vijfde tekeningen. Eigenlijk wat hier verder staat, kan je nergens in de wereld dat zien. Ook niet in het land Israël, niemand kan ze optekenen. Je he moet het hebben of niet. Eigenlijk, het is niet iets dat. Het is, alles staat in de, in de zomer. Maar je he moet het, je he moet het ontvangen. de like, Torah is, de Kabbalah is, hoe heet het? Ontvangen. Eigenlijk, dat is ontvangen. En niet, en niet leren van jouw rebbe, van jouw, van jouw boekenkast. In de boekenkast staat alles. Dan lopen ze naar de boekenkast. En je pakt een boek en je gaat daar leren. Dat is wat. Zo op die manier leren zij, uh, maar het is ook niet zij, aan het einde der tijden hebben we het ook gezien. Het is ook een geheim. Het geheim, let op wat ik wil zeggen. Het is ook een groot geheim, wat, nu gebe wat gebeurt er ook nu ook met uh, uitverkoren volk is goed, goed opletten, het is niet... Zeggen, ah ja, zij, niet leren, zij leren dat niet, zij leren dat niet. Natuurlijk, zij leren dat niet. Maar dat komt ook omdat het ook belangrijk is. Het is ook structureel dat zij dat ook een beetje zo niet doen. Eigenlijk. Want eerst, wie moet binnenkomen? Wie moet eerst onder de hoede komen van de, van de, van Eindsof? Wie? Wie, wie komt, wie komt als laatste eigenlijk aan de, aan de buurt? De eerste kwam Israël, ja, en de laatste komt de ook Israël, natuurlijk, iedereen is begrijpt Het Dus nu, voordat de, voor de anderen andere nog aan het reipen zijn, duidelijk, Israël doet nog, als het ware, gaat niet dat afmaakwerk doen, want het is nog niet de tijd. Het is nog niet rijp, maar zij moeten wel bijdragen dat de anderen binnenkomen. Duidelijk, de lichte andere keliën moeten gecorrigeerd worden. En de laatste weer komt. Israël zal als laatste ook komen binnen. Iedereen ziet het? In de laatste klie is de ketter. Die zal dan... Dus als het, de, als het ware zo. Het is al zo. Het is echt groot geheim. Niemand wil, Wie spreekt daarover? Israël was de eerste. duidelijk, En Israël zal dan als laatste afmaken, als laatste zal dat afmaken, dat de karwei afmaken, maar daarom is het zo, lijkt het wel nieuw dat zij nog niet, nog een beetje zo'n kinderlijk bezig zijn, maar het is structureel ook toch een beetje bepalend structureel, ook het dat feit dat zij, dat, zij ook, dat zij ook aan traditie hangen zo, en ze net of hun ogen dicht geklapt zijn, Dus echt zo, voel ik het zo, ook dat heeft ook een functie. Nou, dat is helemaal dat zij behouden worden. Dat zij zichzelf in reine brengen. Duidelijk. Want daaruit zal Mashiach komen. Daar ook zal de kracht van de verlosser. Zal komen ook uit die massa. Daaruit. Niet, niet uit de rabies zal komen. Duidelijk. Want die werken met hun kopies. De, de Mashiach zal komen van een gewone volk. onthoud dat er ook veel. Wel, van een gewone volk natuurlijk. Wat ik bedoel is natuurlijk van de koning, van de koninklijke huis, van, de da, van, de, van het huis van David. Maar niet van rabbis. Onthoud houden we goed. Rabbis moeten wel het volk onderwijzen, dat wel. Maar dat niemand weet nu wie, wie van de koninklijke, wie van de, uh, het huis van David is. Niemand weet nu. Dus niemand zal het ook te weten, te weten, zal weten dat. Maar dan... Uh, daarom ook wat wij noemen dat orthodoxie, et cetera. Belangrijk, ook dat is functioneel. Ook dat komt van Hashem, dat zij hun ogen als het ware dicht doen. Om, en ze willen dan als het ware niet afmaken, het werk afmaken. Zoals ik graag wil. Ik wil niets meer dan, niets bij, niets meer, niets beters, niets sterker, niet krachtiger dan mijn karwei af te maken. Maar dat is mijn functie. Maar zij willen dat niet zij zijn, als het ware nog, uh, zitten in zo'n pakket, dat zij behouden zichzelf, duidelijk, aan behouden zichzelf, ook dat heeft de functie. Oké, okay? dat, dat jullie begrijpen dat als ik zeg, aan de ene kant dit, mijn volk dit of dat, dat, aan de ene kant dat, aan de andere kant is het, natuurlijk ook van boven komt, dat op die manier wordt het, dat zij als laatste worden dan, Zullen ze dan grote massa ook van het volk. Zal als alle andere volken al klaar zijn. Dan natuurlijk komen ze het alle het hele rest van Israël. Zal dan in één klap binnenkomen in het heilig. Dat is de hele bedoeling. En nu gaan we naar de tekeningen. Kijken naar de tekeningen. De eerste tekening is. Uh, mal de mal bij mij, voor mij liggen de tekeningen in kleur. Ik heb geen uh, kleurenprinter, maar iemand taas heeft voor mij dat aangemaakt. Thou, thuis heb je ook die, uh, kan je dat zien in kleur. Omdat een computer kan je zien in kleur, de tekeningen. Dus soms zal wel nu en dan ook aangeven. Onder andere de kleuren zal ik ook aan, aangeven dat de mensen thuis ook zul ik ook leren zien. Uh, zullen kijken en zullen weten waar ik het over heb ja, en thuis kan je altijd nog na, nakijken. dus de tekening 1 in de tekening 1 wil ik graag aan jullie laten zien dat alleen malgoed, de malgoed is verstopt alleen in het hoofd van de atik, ja of niet kan niet meer, er is maar één plaats waar de ware Malchut is verstopt. En dat is Parzoef-Aktik, als je kijkt uh, naar deze tekening van rechts. hebben we daar zo'n accolade of zo, en daar staat het Parzoef-Aktik. En bovenaan de Parzoef-Aktik zien we een zo'n lijn, en daar staat het Tabor de Ak. Dat is dan de the lijn waar eindigt de Tabor van de Damkatmon en begint... En begint partsoef atik van de atzilutk, natuurlijk. En dan hebben we K, keter, hochma, zie je. K en dan C daaronder, keter, hochma. En daar staat een bina van de atik. En links daarvan, op de tekening zullen jullie zien dat dit in rood is afgebeeld met een pijltje aangegeven. Dat is Mal goed de Mal goed. Dat is die ware Mal goed de Mal goed. waarover eh, onze zoger spreekt. Dat in elke zivuk dat plaatsvindt. Ja, elke zivuk vindt plaats natuurlijk door onze man. Door, door als er geen man komt van beneden, komt geen zivuk, dan gaat de schepper ook niet bezoeken God verhoede de. De, hoe heet het? De uh, Oké, okay. Wie is dan de gazelle? Kijk, we hebben zo, om voor het, het gemakkelijker gemakkel, te maken, we hebben daar opgezet, goed de malgoed. Maar natuurlijk is niet al, dat is niet alleen mal goed. dat is dan mal goed de mal goed, ja of niet? Maar de malgoed de malgoed heeft ook, heeft ook, uh, heeft, Zelfdienst uh, verroot, Ja, of niet? Dus, um, de in, laten we zeggen, oké, okay. maar zo so is het voldoende. Wat ik wilde hier, wat was de bedoeling in deze tekening, is om dat te, la te laten zien, dat in het hoofd van de aatje zit de ware mag goed, de mag goed, En kijk nou links op de tekening, dus, op dezelfde tekening, maar dan links van die uh, parsoef zie je dat, links parsoef arighanpin. Dat is hier, was parsoef arighanpin. En die heeft ook kettergogma. En bij hem zit nog iets anders. Wij We weten dat bij de arighanpin, bina is uitgetrokken van het hoofd van de arighanpin. Zie je dat, bina is beneden, is naar beneden gekomen bij Atik was nog niet dat het was niet het geval en kijk nou op de tekening uh, die, wie dat heeft in kleur zal zien dat staat het Jesod in in blauw staat het Jesod van mal goed de mal goed. wat betekent dat dat betekent dat in alle parts of him, die onder de atik zijn, dus onder de atik, en allemaal naar beneden, naar bija en alle, en verder, alle parts of him, Dat daar ook in elke tien sferot, in elke sfera zelf, dat daar in elke andere of, onder de malchu, onder de attic. Want in elke tinssvirot krijg je ook atik, heb je ook atik, en heb ook, ja, kan je arie handpien, et cetera. Maar dan krijg je dan, dan staat het in alle andere parzofiem staat het niet malchut de malchut, maar je sode van de malchut de malchut. Okay. Iedereen begrijpt? Hoe kan dan je sode staan, in elke parzof je sode staan, zo sod toch moet ergens op een plaats, plaats, plaats staan niets verdwijnt in het geestelijke als malgoed de malgoed staat in, de hoofd, in het hoofd van de aardje dan betekent dat alles wat daaronder is, heeft ook alles wat boven is, moet ook beneden staan duidelijk, dus betekent dat betekent dat reflectie van die malgoed, van, van de jezoot, van de malgoed, de malgoed staat overal in elke partsoef beneden wordt ook zo je van de malgoed, de malgoed. Staat dus in elke persoon. Iedereen begrijpt het. Dus in het hoofd van elke tien sferot uh, hebben wij je soort van de malgoed, de malgoed. En via die je soort van de Malchut de malgoed lopen die druppeltjes naar beneden. Maar dat komen we dan straks tegen wanneer in de, op de volgende tekeningen. Aanduidingen. Kijk naar de aanduidingen mem bovenaan mem t schijnstreep ppb maar goed van het simtum ja, dat zo hebben we dat genoemd oftewel äh uh, ateretjesod van dat bepaalde niveau ja, we hebben gezegd ateretjesod äh uh, dat van ateretjesod uh, in Partsoufim, uh, in elke vak, in elke lichaam van Partsouf dat lichaam vormt, dat daar, let op, elke Partsouf dat lichaam vormt, dat zes, ja, vak is, niet het hoofd, dat daar werkt, daar werkt uh, die Atheret Yesod. Wat wil ik daarmee zeggen? Dat als je ziet. ...malgoed van de tzimtzum ateretje jesot... ...en soms wordt gezegd... ...malgoed... ...als we horen malgoed van de tzimtzum bet... ...dan moeten we altijd denken dat het ateretje soort is. Dus mal goed van de tzimtzum bet is niets anders dan ateretje soort. Soms wordt gezegd alleen malgoed... ...maar dat jij altijd weet dat als het gezegd wordt... ...wordt bedoeld malgoed waarop... ...ziewoegiem gemaakt worden interactie bestaat dat is ateret jesot en in het hoofd van elke, elke partsuf of elke sfera hebben wij reflectie van malgoed de malgoed en die is, heet dan soort van de malgoed de malgoed maar we kunnen niet twee malgoed de malgoed hebben iedereen begrijpt het? oké okay, dat is wat ik en onderaan staat het in alle partsufien vanaf pien. en dan moet het staan niet om maar ja, N, na Arikan Pin moet staan niet om, maar N. In alle parten vanaf Arikan Pin en naar beneden staat in het hoofd geen echte malgoed de malgoed, want die is verstopt in het hoofd van de Arikan, maar je zot van malgoed de malgoed. Dat betekent de volgende, volgende tekening. Maar dat heeft tot gevolg dat wij moeten weten dat ook bij ons in het hoofd. Zit ook die, die, die jezoot van de malgoed, de malgoed. Of die dient daar te zitten. En niet te denken dat die, en dat is dan malgoed, de malgoed. Of die, die jezoot van de malgoed, de malgoed. Eigenlijk hoort eigenlijk, die uiteindelijk waar naartoe gebracht worden. Helemaal onderaan. Alle, alles wordt verrood beneden. Maar dat is niet in, uh, de juiste positie van malgoed, de malgoed. Die, die staat daar alleen omdat er nog geen kracht is om die malgoed helemaal gecorrigeerd beneden te, beneden te krijgen waar zij hoort. Zij moet staan onder, uh, onder eigenlijk onderaan. Zij moet dan worden tot uh, eigenlijk de malgoed van de alle werelden, dus onder de maaghoed van de ASEA. Hoort, daar moet je thuis, koord, we het thuis. En zolang so ze daar staat, betekent dat alleen maar kilim, uh, we hebben dan kilim van de tweede simsing. De volgende tekening. Dus stap voor stap worden we voorbereid op dingen die erg belangrijk zijn. De ware, de tweede tekening, de ware overkoepelende malgoed, de malgoed, en druppels van tranen. Links hebben we in de, to de toestand van Katnut. In de toestand van Katnut, normaal, par van parts of atik. Parts of atik bovenaan, daar staat het ziet dat ware malgoed staat, Keter -ma en bina, en links staat de ware malgoed. Dus dat is zowel in het algemene als in het bijzondere. Zowel van de hele mensheid na 6000 jaar precies dezelfde uh, aspecten zijn. Of elk uh, oh, momentopname bij elke mens hebben wij ook die, de, dezelfde verhouding. Dus in de katnoot staat die warm goed in, de, in het hoofd van de Oh, Sorry, van de en dan hebben we onderaan hebben we dan zeer en P, en en en zo. Dus eigenlijk de hele wereld absoluut, gewoon open rij, En nu kom we tot de, tot de andere rechterkant. In Godlud. omdat dat zo, moet je zo zien. De Zivuk is natuurlijk, de ware Zivuk is an altijd natuurlijk in de gadluut. Als spreken van, wanneer we spreken van de, dat ze Iranpien bezoekt, ja, yeah, de koning bezoekt de, bezookt de, uh, de Hazela, de Shekina, dan is het bedulwe natuurlijk de, de gadluut in de reichel. En wat gebeurt er dan? Let op. Dan zien we dat komt licht opzak, dus die licht opzak uh, komt van de attic, sorry van de uh, Adamkadmon. En dat licht kent geen, dat licht kent geen Dus die pusht die um, malchut naar haar eigen plaats in het hoofd. Dan wat hebben we hier? Dan hebben we opsteging, tijdelijke, staat het rechts, tijdelijke opsteging van de kilim. En de kilim, uh, ja, de kilim, binnen en binnen goed, die stegen op. Oké? Okay. En dan wordt het vijf kilim in het hoofd. Dan hebben we keter Chochma, Bina. En Chochma en Bina, die heeten ogen. Ja, net zoals bij ons ogen in het hoofd, rechts en links, dat zijn ogen. De bedoeling is dat het, de bedoeling van Chochma ho, en Bina, bedoeling is, is Abouima. Dus, uh, ja, niet de Iersud, want Iersud is komt naar beneden. Ja, maar de Aboeima, dus de bovenste, een derde van de Bina, die staan naast elkaar, dat is ogen. En wat gebeurt er? Let op. Dan de malgoed in het, in het hoofd. Die heeft tien sfeerot, ja of niet? We hebben geleerd dat. Negen sfeerot, herinner je nog, negen sphierot, uh, van negen kan ontvangen worden, ja of niet, van die malgoed. We spreken dat zelfs van de arterties maar om niet moeilijker te maken. Van negens virus kan ze wel ontvangen. Dat is wat we hier zitten. Zo'n zwarte pijltje. We zien het wel dat verwijst dat het gaat naar Ariranpien en dat gaat verder naar Abuim en naar Yersut en dan gaat het verder uiteindelijk naar de Ziranpien en naar Bia. En dan het, gaat het naar Zeer en Bien, en de Malgoed van de Tsimtsumbet. Ja, en dat is dan Atheret <coughs> uh, <coughs> Dat is wat um, <coughs> alleen hier staat het iets wat die kijk naar nou, druppels staan. Kijk, druppels staan. Hier worden druppels opgetekend, of zoveel naar boven, naar, naar, op, naar boven trekken. Het is natuurlijk niet zo het moet het omgekeerd zijn. Dus de pijltjes moeten natuurlijk. Uh, Malgoed heeft eigen tien 9 tot je zood. En de tiende is Malgoed mal de en zelf. Dat is goed. Dat is goed. Dus links hebben we hier druppels, staat het hier druppels en dan staan die, en we zien dat drie van beneden drie pijltjes naar boven. Dat is niet, niet, niet helemaal, dus die horen dat niet, dat is niet, niet zo. Dus de druppels die gaan, da, de druppelen natuurlijk van boven naar beneden. Okay. Um, dus wanneer zivug wordt gedaan, let, let op, zivug wordt gedaan, waarop wordt zivug gedaan? Op welke in het hoofd, of met, op welke malgoed? Wordt malgoed gedaan daar, malgoed waar de negens verrot, je soort van de malgoed. Maar niet op de malgoed, de malgoed. Iedereen ziet het? Dus op de malgoed, waar staat m, en dan staat het, tussen de staat het negens op die sferot van de Malchut, dus de jesot van de Malchut, kunnen we zeggen, wat is het jesot. Daar wordt de zivouk gemaakt, gedaan, herinner ik nog, zivouk van die uh, 390, uh, 390, schat, van 390 uh, uitspansels. Dat is op die jesot van de Malchut. En Malgoed de Malchut niet, maar omdat de Malgoed de Malchut staat Onder, ja, onder de malgoed, die negen van de malgoed, dan druppelen de, de tranen, zoals so ze dat noemen, dat. die druppelen van wie? Die druppelen van de. Wanneer druppelen ze? Eén seconde. Ze druppelen van. Uh, van. Uh, Hoogma en Bina. Hoe? Ik zal u nu in detail vertellen. Het is zo. Eerst komt gadluut, ja, in de toestand van de gadluut. Dus trekken op de, bijna zeer en trekken op naar boven, dus hier stoot zeer ze en pinnenmalgoed, trekken omhoog. Daar wordt gadluut gemaakt. Let op, hoe wordt doorgegeven. Wat betekent de gadluut? betekent dat daar zeer wordt gemaakt. De mogen worden aangetrokken, licht wordt aangetrokken via de abzaak. <coughs> en dan, als de licht, let op hoe dat plaatsvindt, wanneer de mogen aangetrokken worden, ja, van de abzaak, op die vijfsverhoort, dan is klaar met die hoek. Met dan, wat gaat het gebeuren dan? Dan, de mogen zijn al ontvangen, en wat gaat het dan gebeuren? dan vallen de binazier en maar goed weer terug naar hun eigen plaats. En samen met hen ook, dalen ook de mogen naar beneden. Dus van gadloot komt katnut. en de katnut betekent dan die, eh, dat de mogen worden doorgegeven, dat lichte lichten mogen worden doorgegeven aan de lagere, lagere traptreden. En daarom, en weer, kijk, en wat wordt het dan bij het doorgeven van die mogen? Wat wordt het dan? Dan wordt het net zoals links. Wat op, links. Wat staat het? Keter, gogma, bina. En dan zie je pinnen, maar goed, cetera, Die vallen naar beneden. Dat betekent dat... Ik hoop niet dat ik niet te snel ben. Dat betekent dat... Kijk naar nou in katnoot. Wat hebben we in katnoot? Wat sluit de partsoef aan in de katnoot? Gochma en Bina, ja of niet? Gochma en Bina, dus eigenlijk uh, de ogen, die sluiten dat, van ogen komen, komen de traantjes naar beneden. Dat is even wat ik wilde zeggen. Dan staat het ook de tiende onderste sfera van de Malchut. De Malchut is de ware Malchut, de Malchut. Dat weten we. En door die Malchut worden dan ook en uh, dat is alleen in de attic. en and anders is dat is dat je soort van de de Oké? Okay. en nu goed kijken wat hier nog iets staat wat belangrijk is voor ons voor de volgende voor de van de volgende tekeningen Kijk nu wat het rechts en links gebeurt. Let op. Onder die malgoed, de malgoed. Goed kijken nu. Dat is de plaats rechts wat we zien. Van waar, dus die, waar de traantjes komen, etc. Dat is ook in de tien verrood, dat is de innerlijke, inwendige gedeelte van de parzof. En daar zie je daar de ware kilim van zon. Iedereen ziet het, de ware rechts, de ware kilimf van zon, dat is zeerampien en, en mal goed. Nou, die, in, in die, dat that is dan het eerste bodem, dat is dan de letter taf, wat we hebben ge, geleerd in, in, zo in de zoger. hier wordt geen ziewoek uh, en geen ontvangst van het licht Gogma gedurende de 6000 jaar. Allemaal, iedereen, elke mens, elke schepping, heeft het in zichzelf van binnen deze structuur. Kijk, dat is wat we nu komen te leren, dat is eigenlijk, nergens is kennis daarvan, nergens is onthulling daarvan, behalve in de kabbal. Let op, dus van binnenkant, dat is de binnenkant, dat is wat niet zichtbaar is. Binnen elke mens, et cetera, dat, dat zijn dus de kilim, Ze hier aan binnen maar goed. Daar, die kan, daar kan men niet ontvangen uh, door de zivuk kan men daar geen licht ontvangen. Maar de, het licht wordt ontvangen zoals we hebben dat gezegd, via de ateretjes, zo, kijk, naar de links, naar links komen die, die pijltjes komen naar links. Herinner je nog, zoals so de, uh, wanneer de kilim man optrekken, dan trekken ze omhoog en via de je zo links naar beneden, zie je dat naar beneden, de hele cascade naar beneden komt, daar wordt het licht ontvangen, in de kilim, zeiran pin en maaghoed van de tweede simtum, en daar gaat het naar de bia, maar dat zijn niet de ware kilim van ons, en niet van de, van de, niet de ware kilim van de schepping ook, dus, maar, de door de Bina gelijnde kilim. De Bina zet het uit als het ware zichzelf en wij en de zeer en pin goed ontvangen in de, in de wie? In welke kilim? In de verlengde kilim van de Yesud. Dus Yesud is ook ze van Svirot, ja, onderste Svirot, ja, van de Bina. Maar Jirsut geeft zijn eigen kilim, dat is wat we hebben geleerd, dat dat de mama, de yeah, moeder, die leent haar jurk aan haar dochter. Dat yeah, is wat de hele bedoeling Dat 6000 jaar wordt ontvangen, in, niet in de ware kilim, maar in de kilim van de, wat uitzet van de tweede bodem. Herinner je nog? Van de bovenste bodem. We noemen dat de bodem van letter Shin. Herinner je nog? dat hebben we dat geleerd. Daar ontvangen we alle 6000 jaar. Dat is ook de de of de zivug dat elke dag wordt gemaakt op de massaag van schat, van 390 uh, uitspansels. Dat is wat, wat hier links is. Iedereen ziet het? Dat is wat in, wordt afgebeeld links. Maar van binnenkant, van binnenkant. En dat is geweldig als wij dat zien. Let op wat het Als wij weten dat hoe dat gestructureerd zijn... dan zijn wij gewaarschuwd... om geen ra rare dingen te doen. Kijk goed nog een keer... naar de rechterkant van deze tekening. Staat ze hier aan en eenmaal goed. En dat zijn de ware kilim van de zoon. En dat is... tevens de grote zee waar het... ook zoger heeft, spreekt. De zoger heeft spreekt... dus de grote zee kan zijn... Van de waaremal goed, ja, de, de waaremal goed. Maar in elke tiens viro, dat is precies hetzelfde. Dat is de, de grote zee van binnen de is Dat is ook wat jij ervaart wanneer je naar bed gaat, wanneer je erfart, had, alleen bent. Wanneer je slapen gaat, ja of niet. Wat ervaar je dan? Ik kan best precies zelf zeggen wat il, wel de hele mens ervaart. Iedereen we hetzelfde. We ervaren we dan die grote zee. En in die grote zee zit van alles. Klipoot zitten, onreine krachten zitten, dingen die reine krachten zitten, onreine, alles zit daarin. Dat is wat jij, wanneer je al zwak ja, bent, al lig je in bed en ja, ben je slapen valt, dat is, jij ervaar dan onder jouzelf, ervaar je dan die grote zee, dat zijn de kilim, zee rampien en nukwa, en mahut. die waar zesduizend jaar wij geen licht ontvangen, direct. Iedereen ziet, wij kunnen daarmee niet, niets meer anders doen dan, maar kijk nou wat, het, wat hij zegt ook, dat elke dag Zerampien, oftewel de koning, het licht bezoekt, de Malchut en ook bij ons precies hetzelfde. Dus links wordt wel in de kilim, in de Geleinde kilim, kunnen wij wel licht ontvangen, duidelijk. Maar wanneer wij ontvangen van de in de geleende kilim, goed opletten, dan, dan druppelen ook de, druppelen ook de eh, traantjes, ja, van Ketteren, van Gochma en Bina, druppelen de traantjes ook naar binnenkant. Naar de malgoed, de malgoed, oftewel ah, naar de jesot van de malgoed, de malgoed, van alle andere bij ons is het natuurlijk jesot van de malgoed, de malgoed. En daar dru druppelen steeds die, die traantjes. En die traantjes, dat is lichthoogmaat, wat een klein beetje erg dunne, fijne uh, uh, de, uh, uh, deeltjes van de lichthoogmaat. Die druppelen elke dag, bij elke zeeboef, dat ik veroorzaak. Ja, en ik ga ontvangen in mijn geleende kilim, ook in mijn ware kilim, die de grote zee vormen in mij. Daar druppelen elke dag, bij elke, bij elke, uh, zivuk druppelen daar ook de, zonder mijn medeweten, druppelen daar de, de, de druppeltjes van lichthochma in mijn ware kilim in mijn ware serampine malgoed. En daarmee, ik draag bij aan de laatste, aan de laatste zivuk dat zal plaatsvinden na 6000 jaar. En elke, elke beweging die ik maak, elke gebed of elke, elke mens dus dat iets goeds doet, etcetera, dat is dan bijdragen aan het algemene, algehele correctie. En elke dag over ook de malgoed, de algemene malgoed van de hele mensheid. Ja, dus die, eigenlijk de malgoed die ook daar... Elke dag druppelen van alle mensen die daar op aarde dat doen zivogim, of veroorzaken zivogim, die wordt ook opgevuld. Begrijpen we dat een beetje? Dus het innerlijke kant, en daar moeten we weten dat bij ons zeer aan maar goed, daar kunnen we niets mee doen. Okay? Behalve dan alleen maar via de kilim, goed opletten, hier, is, hier staat nergens in de wereld krijg je dat wat ik hier heb. Ik zeg het eerlijk. Waarom? Interesseert het niet, want het is de waarheid. Eigenlijk, Het is iets wat de mens moet werken aan zichzelf. Ja, en men zegt, vertelt aan de mens dat je zo goed is. Of dat. In alle cursussen van Kabbalah vertelt men niet, men de hele bedoeling is om te zien op welke manier is mijn innerlijk gestructureerd. Nou, dat innerlijk, dat de ware killing, daar kan ik niet aan komen. En moet ik daarmee wel zeggen dat instemmen, dat het zo is. Moet ik niet in King Kong proberen te spelen, zelfs niet in mijn eigen gevoel. Eigenlijk moet weten dat die dingen, die moet ik dan stap voor stap, die gaan bij mij. Als ik mij corrigeer via de Ateratje ja, via de Lechale legitieme manier, ja, via de geleende kilim, via mij in te stellen op tot, dan draag ik bij ook aan, my, aan de correctie van mijn eigen, die, mijn eigen ware kilim. Goed opletten tegen deze, te, deze tekening. Jullie weten dat ik, ik nou vijf tekeningen in één keer heb ik allemaal dat, dat gedaan, omdat, omdat hier staan de geheimen Diepe, diepe geheimen die, die die, waar je moet, waar moeten we veel aan werken. die gedurende, de hele studie zullen we nog verder uitbouwen, uitbouwen, et cetera. En nu gaan we naar de volgende pagina. De tekening <coughs> drie. Hè? Huh? Uh, de pauze, oké, okay. we doen de pauze, ja. Yeah?